Roep declareerde onder meer ten onrechte 4500 euro aan meubels voor zijn nieuwe huis toen hij in Vlissingen kwam wonen. Hij had alleen recht op een vergoeding voor de stoffering. De strijd in Syrië heeft het leven gekost van een chirurg van artsen zonder grenzen. Het lichaam van de man van 28 uit Syrië werd dinsdag gevonden in de buurt van Aleppo. Hij werkte daar in een ziekenhuis. De omstandigheden waaronder hij is omgekomen zijn niet bekend. Wel zegt artsen zonder grenzen dat er sprake is van opzet...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 Alle huishoudens hebben een waardebon gekregen om bij een boekwinkel zo'n droomboek af te halen. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht wordt het een graad of 16. Morgen eerst vrij zonnig, maar later meer wolken en tegen de avond in het zuidwesten een regen- of onweersbui. Het wordt dan 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Joen. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingswad-Giesendam. 6 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechterrijstrook rijstrook dicht. De A10 West richting Den Haag is dicht bij de Koentunnel. Door een ongeluk. Dat gaat waarschijnlijk nog een uur duren. Omrijden kan via de Zeeburgertunnel. De A20 naar Gouda bij Moordrecht 5. A27, Utrecht-Preda bij Lexmond 5. En de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen knooppunt Hoevelaken en Strandnulden. 8 kilometer.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 kocht 34 tot 36 in Zandvoort Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM ZFM met nu de muziekboulevard We'll mm -hmm.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 Say I lose my mind oh,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 Ik wil A dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day, one, day, one, day, one day, this nation